Ja, dames en heren, dan vervolgen wij het programma met het Zandvoorts Vrouwenkoord onder leiding van Wim de Vries en aan de piano zit ik Henk Geurtsen. Die gaan voor u optreden. Zij gaan zingen Snow van Edward Elkar. Dan zie ik die Elkar met een K staan. Dat is niet goed, dames en heren. De een G zijn. U het weet. Het zijn kleine dingen die doen. En hij komt vaak voorbij vandaag. En zij gaan zingen dus Snow... O sneeuw, die licht zo zakt, ruine aarde is aan het zicht ontdaan. O ziel, zo wit, zo wit als sneeuw, die zo langzaam zo valt. Nederlandse vertaling. En zij zingen als tweede, er storen in summer. Zoals bergstromen in de zomer, half opgedroogd in hun bedding, stijgen plotseling op. Hoewel de lucht nog onbewolkt is, want er is geen regen gevallen. Ver weg bij hun fontein. Mevrouw Corr, onderleiding van Wim de Vries. Ja, dames en heren, dan is het nu de hoogste tijd voor een, een oude bekende. Ik moet eigenlijk zeggen, een jeugdige Ik heb duidelijk fans in de zaal zitten. Um, hij gaat voor ons spelen een stuk van de Moonlight Sonate en wel het derde deel. Um, het bekendste is natuurlijk het, het, het, het eerste deel, het adatio. En hij gaat het Presto Acitato spelen. Uh, het derde deel. Ik heb mij er even in verdiept. Het is een stormachtig slotdeel en het is het zwaarste van de drie. Dit deel vereist levendig en vaardig spel, een groot uithoudingsvermogen en is technisch gezien aanzienlijk veel ijzerer dan het eerste en het tweede. Dames en heren, Bo Het is nu pauze, 25 à 20 minuten. Koude dranken links en rechts achter in de kerk, bier en wijn. In de ontvangstruimte koffie en thee. Bij u thuis in de keuken en de koelkast ook wijn en bier. En op het aanrecht staan de koffie. Graag tot over een half uurtje. iedereen uh, helemaal verbluft is door... Ja, jij gaat zo nog spelen, maar ongelooflijk. Wat? Moeten we die kant op? Oh, de mogen uh, geen... Uh... Oh, met... Hey, maar, gefeliciteerd met dit ja. prachtige optreden. En was je zenuwachtig van tevoren? Nou, een klein beetje zenuwachtig wel, maar het ging wel goed. Nog. Nou, het ging wel goed. <laughs> het ging fantastisch. En dat is zeker je moeder? Ja, Ook niet? na. Ja, zeker. En uh, open oma ook meegenomen. Ja. Je bent pas 16, hè? Ja, 16. Ja, en dan kun je dus niet... al zo goed spelen. En hoe? Je speelt al vanaf je, wat las ik net? 9e? 9... Ja. En al die tijd hier bij New Wave. Ja, bij Paul van de Ja. En jullie zitten allebei op dezelfde school. Ja. Allebei stedelijk gymnasium. Jij examenjaar. Ja. Jij het vijfde. En uh, is dat allemaal te combineren? Want volgens mij moeten jullie echt ongelooflijk veel repeteren, oefenen. Nou, dat, dat gaat, nog net. <laughs> ja. het gaat nog net. Het gaat nog net. Ja, het uh, kan mooi besteed worden aan pianospelen natuurlijk. Maar ja. ik heb en... zelf, en Bo ook, heeft ook nog hockey erbij. Ik dus dat, ja, dat komt erbij, maar het, het komt er makkelijk doorheen. Het is niet... Uh... Maar ja, jullie hebben gewoon talent natuurlijk. Jullie hebben gewoon zoveel talent dat het. Gewoon, uh, school een beetje achterwege laten. Oh echt... ja, school, lage pitje en uh, muziek. Zou jij hierna, als je, na je examen, hè, uh, je moet nog een jaar, maar wil je dan naar het conservatorium? Mm, dat weet ik niet. Dat, uh, onze muziekdocent op school die zegt. als je naar het conservatorium gaat, dan maak je van je hobby je baan. En dat is dan soms maak je het zeg maar, verplicht en dan is het toch net niet leuk. Dus. Liever wat anders doen dan gewoon altijd in mijn vrije tijd, denk ik, piano spelen. Worden jullie al wel eens, uh, ja, hoe zeg je dat, geboekt, gevraagd om op feestjes te komen spelen of uh, ja, dit soort dingen natuurlijk? Gebeurt dat? Uh, alleen dit soort dingen en verder niet heel veel. Misschien met de uh, muziekschool hebben we soms nog wel een paar dingetjes, okay. maar niet grote dingen, nee. Nou, oh, ik vind het echt heel knap. En jij gaat straks nog spelen. Ja. Um, ja, jij bent natuurlijk blij dat je het nu gedaan hebt. <laughs> maar uh, wat ga jij straks spelen? Uh, ik ga drie wat sensuelere stukken spelen. Dus wat rustiger. Uh, twee van een nieuw opkomende componist uit uh, Mexico. Wauw. Eentje van, Paterlini, van Fabrizio Paterlini. En kies jij dat zelf uit of is dat in samenspraak met uh, uh, Paul van der Plas? Dat is jouw docent, denk ik aan. Ja, eigenlijk hebben we sinds het begin hebben we al uh, met Paul van der Plas hebben beide volgens mij... Dat we zelf de nummers mogen uitkiezen en ik denk dat dat heel veel helpt met hoe graag je wil spelen. Dat je niet van die oefeningetjes per se hoeft te doen, maar als je dat zou willen doen, had dat ook gekund. En ik denk dat dat heel erg helpt met de motivatie om te spelen. Want uh, hoe ben jij toe toegekomen om dit stuk te spelen dan? Had je het ergens gehoord? Of... Ja, gewoon, uh, zelf een beetje luisteren wat voor uh, nummers op, uh, op YouTube bijvoorbeeld zijn en dan gewoon een leuke uitkiezen zeg maar. en dan die oefenen. Ben jij dan dus ook iemand die meteen het moeilijkste wil doen? Nou, daar heb ik even zeven jaar op gewacht op mijn moeilijke nummer Maar nu ben ik ze wel allemaal aan het oefenen. Maar dat duurt wel een stuk langer dan een, dan een wat rustiger nummer. Maar ja, dat vind ik wel leuk, dus daarom hoef ik niet die. Mogen jullie op school ook wel eens samen spelen? Ja, als we dat willen kan dat zeker, ja. Jullie zijn, denk ik, zijn jullie de enige die zo goed kunnen spelen op school? Nou, er zijn zeker ook nog wel wat andere mensen die goed kunnen spelen, maar... Daar valt natuurlijk niet over te, te vergelijken eigenlijk. Want iedereen speelt op een andere manier, dus ja. ja. En uh, jullie houden ook nog allebei van zeilen. Ja, ja. Jullie houden van hockey, zeilen, koken. Oh, dat doe ik ja dat ja. soms ook Oh, nou, dus jullie hebben echt heel veel dezelfde hobby's. En uh, nou, ik vind het heel knap dat je tijdens het hockeyën... dan alvast misschien aan het bedenken bent van... wat zal ik dan straks nog even gaan oefenen? Ja, nee, ja. Dat klopt wel. En wil jij naar het conservatorium hierna? Uh, nee, denk het ook niet. Nee, nee ik hou het denk ik uh, lekker als mijn hobby. En in mijn vrije tijd. Uh, maar ik ga er wel door blijven even mee gaan zeker. Ja. Nou, ik, ben echt, uh, ik denk dat hier iedereen verbluft was in de zaal. Uh, er is tegenwoordig nu ook dus live. Hè? Mensen kunnen meekijken. En, uh, nou, Iedereen was er stil van gewoon. Dus wij gaan heel erg uitkijken naar jou natuurlijk ook. En uh, is Paul er vandaag ook, jullie docent? Oké, okay, ja, nou. Wie kan je live nemen? Ja. Ja. nemen. Ja. Nou. nou, Paul, als je kijkt, uh, ik denk dat je nu al half trots bent. En dadelijk ben je natuurlijk nog helemaal trots. Uh, hoe leuk dat jullie zo lang al bij de muziekschool zitten. Dan uh, zie je hoe belangrijk, ja, belangrijk om muziek te maken ook, hè? M waar is het voor jou heel belangrijk voor? Nou, ik vind het meer ontspannend. Gewoon een beetje piano spelen. en dan, uh... Ja, een beetje. Ja. ja. <laughs> Maar en, en voor jou? Ja, ik denk dat je heel erg je emoties ermee kan uiten. Elk stuk kan je wel op een andere manier spelen van hoe je op dat moment voelt. En dat merk ik zelf wel heel ja. erg. Dat ik ja. dat makkelijker vind dan bijvoorbeeld praten of zo. Ja. Ja, je praat prima hoor. Dus ja, dat, ja. Gaat, dat gaat helemaal goed. Of emoties natuurlijk. Ja. Dus ja, nee, nee, zeker. Snap. En jij hebt. Uh, wie heeft de muziek in zijn examenpakket? Allebei doe je dat natuurlijk. oké. Okay. En wat wordt er dan bijvoorbeeld van je verwacht in je examenjaar? Nou, in, in, ik zit nu in het examenjaar en dan hebben we praktijktoetsen. Uh, dus op een avond speel je dan verschillende soorten instrumenten, speel je nummers met een groep of uh, alleen ook. En we hebben ook theorietoetsen, dus alle theorie van muziek komt ook aan bod. En nu uh, als laatste pta-opdracht, dus voor de examen, uh, moeten we ook een, schrij een uh, strijkkwartet schrijven. Ja, wow. dus iedereen in de, in de jaarlaag schrijft dan een eigen strijkwartet en dan komt er een st strijkorkest uh, langs en, uh, en die gaan, het spelen. Gaat dat, uh, gaan dat spelen. Ja. En jij mag dirigeren. Ja. Wauw. Ja. Nou, dat is geweldig. En uh, ja, dat moeten we eigenlijk ook een keertje horen natuurlijk, hè? Wat, jij dan hebt, uh, wat jij dan hebt gemaakt. Fantastisch. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. En uh, ja, echt fantastisch. Echt knap. Vind je het zelf verder ook leuk om hierbij te zijn? Ja, heel leuk, ja. Oké, okay, nou, dankjewel jongens. Succes met je examen. Hè? En jij volgend jaar. Oké, okay, dankjewel. Ja, volgende. Knap, hè? Jij gaat nog, maar jij hebt nog klamme handjes. Ik ben zenuwachtig, hè, of niet? Ja, hij is ook. Gelukkig, maar want gisteren was het hier heel koud. Ja, gisteren dan is het niet. En dan is die piano ook ja. heel koud. Hè? Nou, prachtig, hè? Ja, mooi. Wat een. Uh, wat... Uit het hoofd gewoon, hè? Uit het hoofd. Niet normaal. nieuw leven zitten jullie Nou, dan zie je hoe belangrijk het is, hè? Muziekschool in een dorp. Ja. Ik vraag even aan Thomas, zijn we goed in beeld, Thomas? Want we zijn natuurlijk live, hè? Ja, we zijn live. Ja, we zijn hartstikke live. Ja, ja. Thomas, zijn we goed in beeld of moeten we zitten? Oh, nou, Kijk, denk, als ik, het scherm... ik denk dat we een beetje moeten opschrijven. Ja? Maar ik moet zeggen, dit is natuurlijk het uh, aankomende talent ja. in Zandvoort. Maar ik vond jullie optreden ook fantastisch. Ja, ja wij, zingen, wij zingen veel. Dit nummer zingen wij. Kijk, wij zingen natuurlijk om de week zondag. Dus sommige nummers kunnen wij wel heel goed. En wij leren vooral goed luisteren naar elkaar en gelijk zingen. Dat is een van de belangrijkste dingen als je zingt: dat je gelijk zingt met elkaar en dat het één geheel is. En uh, goed kijken naar de dirigent doen we ook niet altijd goed. We, maar elke week repeteren we. Dus, uh, ja. nou, je ziet het ook echt. Maar ik vond vooral die uh, van Mozart. Ja. Je hoort meteen dat het Mozart is. Ja, ja, dat is ook mooi. En dat is ook mooi dat je elkaar en Mozart. En dat je dus verschillende versies zingt. Uh, eentje waren we nog aan het repeteren. Want die straf, daar waren we dus nog niet klaar mee. En dan moet je ook gewoon zeggen, dan zingen we dat nog niet. Dus waarschijnlijk als we volgend jaar weer meedoen. Zullen we dat lied ook uh, te horen brengen. Dan kun je die gewoon helemaal uit je hoofd. Ja, ik ben niet zo goed uit. Ik moet altijd wel kijken. Ik ben eigenlijk niet zo'n goede muzikant. Maar het mooie is, als je met elkaar zingt... Dan, dan kan je ook luisteren naar een ander. En nou, dan word ik geholpen door mijn collega's. En dan uiteindelijk gaat het om het totaal. En ik denk dat zo'n gemengd koor... Uh, mooi is, vrouwen en mannen... Dan krijg je net even wat meer, volgens, ik vind altijd wat meer dynamiek. Dus ik ben heel benieuwd wat het nieuwe gemeentkoor te gehoren gaat brengen. Dus uh, heel leuk. Ja. Ik ook. Uh, het was net wel een beetje tikje emotioneel dat je denkt, hé, hey, weer een koor minder in Zandvoort. Ja, dat, dat, dat is wel zo. Maar aan, uiteindelijk hebben we straks toch vier koren en, en het, is, het is weer aangevuld. Dus het, de continuïteit is ook belangrijk. En ze, ze, ze zagen zelf ook wel van, ja, jongens, we moeten wat anders. En, en dan is het toch wel mooi dat het ontstaat. En het is ook mooi dat het vrouwenkoor ook gewoon nog vrouwenkoor blijft. En dat is als voldoende. Maar de de, de beatstopzingers hebben we, het jonge talent. Dus voorlopig blijven we met z'n allen gewoon zingen in Stanford, En kan dit nieuwjaarsconcert gewoon een mooie start van het nieuwe seizoen zijn. Ik sta wel versteld. ik was hier nog nooit bij geweest. Maar wat een talent en wat een variëteit ook. Ja, ja. En hoeveel mensen er in dit dorp allemaal zingen. Ja, precies. Het, het, het is wat minder geworden, want er waren voorheen voor zeven koren. We hebben ook nog de havenzangers. De, die hebben we ook nog. En uh, nee, het is, het is heel mooi. Het zou mooi zijn als er eigenlijk weer een, een, echt een, een, een jeugdkor van echt jongere jongens komt. Maar de biedstofzingers zitten nog wel een aantal jongeren. Maar het zou mooi zijn als dat ook is. Maar dat zal wel moeilijker worden. Ja, ik heb vroeger altijd in, het, uh, in de Freedom Singers gezeten. Ja, dat waren dus allemaal basisschoolkinderen. Ja. En, uh, ja, en daarna ga je door naar de... Wat uh, middelbare schoolkoor. Maar dat is hier nog niet. Dus dan moeten we eens kijken of dat, uh, dat zou kunnen komen. Maar je ziet hoe uh, misschien, misschien ja, gaat het talent toch over wat hier getoond wordt. Op de jongeren die er misschien hier tussen zijn. Of die het zien. Dat ze denken hé. Hey, toch wel leuk om dat muziek te maken. Ja precies, maar misschien moeten we daar ook gewoon eens wat extra aandacht aan besteden. Want het is best wel mooi, die hele jonge kinderen. Net zoals de poppies vroeger, die, die hele mooie jongere stemmetjes. Dat, dat is ook leuk. En, en, en, en zingen is goed voor je. En het, het, het hoort misschien, net zoals dansen, misschien wel bij je opvoeding een beetje. Dat je leert zingen. Want als je zingt, dan vergeet je alle andere dingen. Dus wat dat betreft is zingen gewoon goed voor je geest. Ja, dus voor jou ook. Voor mij is het ook goed en ik moet luisteren. En dat is ook goed voor me af en toe. En af en toe is gehoord te horen krijgen van dat doe je niet goed. Dat is ook goed. En elkaar, uh, het is een samenhorigheidsgevoel, geeft zingen. Dat vind ik hier zeker vandaag ook. Prachtige plek ook. En uh, nou even omdat het een nieuwjaarsconcert is, waar kijk je het meest naar uit dit jaar? Ik kijk het meest naar uit dat, dat er wat meer samenhorigheid is. En wat meer begrip voor elkaar. En, en dat we niet de verschillen opzoeken, maar wat we nou gezamenlijk gemeen hebben en waar we gezamenlijk aan kunnen werken. En dat we daar met z'n allen in, alle, in de hele breedte van de samenleving van Zandvoort uh, daar uh, het mooie van maken. En dat iedereen gewoon zich prettig voelt in ons dorp om te leven, te wonen en te recreëren. Nou, dat zeg je zo mooi, helemaal zo uit je hoofd. Ja. <laughs> Supergoed. Heb je al wat gedronken? Nee, nee, nee want uh, je moet straks natuurlijk nog een keer zingen. Hè? Ja, nog een keer zingen. Wij gaan nog twee kerstliederen zingen. Dus uh, als afsluiting. En dan uh, gaan we gewoon het uh, voorjaar in. Eerst nog wat sneeuw en ijs. En dan uh, het voorjaar in en dan begint het seizoen weer. Ja, in het zuiden was het aan het sneeuwen. Oké, okay, nou, dan kon het hier ook straks zijn. Je voelt het al. Echt een hele kouwind. Nou, dankjewel. Okay. En uh, lekker wat drinken en ja. dan, uh, dan krijg ik geloof ik iemand anders nog te spreken. Okay. Nou, succes. Ik ga straks wel lekker luisteren. Ja, ik, ik, uh, ik hoop dat er veel mensen zijn die uh, vandaag meekijken. Want ik heb natuurlijk geen idee. We weten ook niet of we het kunnen tellen. Uh, maar uh, om hierbij te zijn vandaag is echt fantastisch mooi. Uh, ik was er zelf nooit bij geweest in deze prachtige kerk van 1928 al. En uh, ontworpen door de, heer, de kleinzoon van de heer Kuipers, bekend van... Het Rijksmuseum en van het Centraal Station. Dus het is ook sowieso de moeite waard om een keertje in deze kerk rond te gaan kijken. Goedemiddag! Goedemiddag. U bent de dirigent, hè? Van, uh, van het Zandvoortvrouwenkoor. Het, het Zandvoortsvrouwenkoor. En u heeft toch wel heel wat dames onder uw hoede. Ja, we zijn een beetje gegroeid het afgelopen jaar. Dus we hebben. Vier tot vijf nieuwe leden erbij gekregen. En hoeveel leden heeft het dan in totaal? Uh, 1,32. Zo, ja. wat veel. Wat ja. goed. Ja. En dat moet u allemaal maar in toom houden. Ja, dat moet ik allemaal maar in toom houden. En ook met de repetities in toom houden. Hè? Ja, want dat weten wij natuurlijk niet. Nu zien we een perfect uh, uh, staaltje koorzang. Maar uh, ja, ik denk dat het best wel pittig is om met zo'n grote groep... Uh, al die stemmen door elkaar te kunnen oefenen. Ja, en dan moet je ook, uh, ook het uh, technisch natuurlijk uh, proberen goed te doen. Hè? Qua, qua ja. zang, technisch zang, uh, goed te doen. Dus ja, dat is een hele ja. kluif. Hoe ja. lang doet u dit al? Uh, ik zit nu denk ik uh, 25, 26 jaar in het korenvak. Ja. Zo, lang hoor. Altijd in Zandvoort. Uh, ja, ik heb 20 jaar vroeger het uh, AMBO-koor gehad... Seniorenkoor. Ik heb tien jaar het Zandvoorts Mannenkoor geleid. En nu uh, een jaar of vijf uh, het, het Vrouwenkoor. Dus, ja. Mooi hoor. En hoe heeft u in uh, samenspraak met een groep van het uh, koor uh, de liederen uitgekozen? Of doet u dat? Uh, in principe doe ik dat. Maar er zijn soms uh, wensen. Van uh, we willen graag dit zingen. Ja. Of dat er iemand komt uit het koor na de repetitie van... Uh, ik wil graag dat zingen. Kunnen we dat doen? Als het op te brengen is en niet, niet al te. Ja, dat het ook gewoon uh, goed gerepeteerd kan worden, dan uh, hou ik daar wel rekening mee. Want hoe vaak uh, oefenen jullie? Wij oefenen één keer in de week. Op, Zo? Op woensdagavond. Ja. Okay. Nou, dat is best vaak, toch? Eén keer in de week, ja. Uh. Zo'n twee, twee 2,5 uur ongeveer. We hebben nu een, langer gerepeteerd natuurlijk voor dit concert. Uh. Dus ja, zo gaat dat, hè? En bent u tevreden? Ja hoor, ik ben best tevreden. Het is ook altijd een hele gezellige, ontspannen middag hier. Ja. En het is echt een dorpsgebeuren. En uh, ja, dat is geweldig dat dit uh, voor de vijftiende keer uh, georganiseerd kan worden. Nou, dat vind ik ook, hoor. En uh, ik vind het zo mooi voor Zandvoorters, door Zandvoorters. Uh, je ziet zoveel bekende mensen allemaal. Ja. En uh, nou ja, in een prachtige locatie... En het akoestiek is, vind ik ook erg mooi. De akoestiek is uh, prima hier. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja. Ik geloof dat er nu zo'n uh, ja, iets meer dan 300 mensen aanwezig zijn. Met alle koorleden bij elkaar natuurlijk. Ja. Maar dat is veel. Best veel, absoluut. Ja. En dan ja. ook nog uh, de mensen thuis. Ik hoop dat de mensen thuis nu ook nog even lekker wat drinken. Want we gaan zo natuurlijk weer door. En dan gaat u nog een keer optreden. Een keer. Ja. Uh, met welke liederen gaat u ook weer optreden? We zingen onder andere uh, de Lamplighter. En dat is een heel oud lied van voor de oorlog nog. En dat hebben we een beetje in een soort jazzy sausje gegoten. Dus luistert u maar. En dan nog voor de oorlog. Hoe komt u dan aan het idee om dat lied te kiezen? Dit stond al op het programma. Uh, ik heb ontzettend uh, gezocht om... Uh, uh, er was een arrangement gemaakt van mijn vorige dirigent... Mijn voorganger, Ed Wertwijn. En uh, ik heb de bladmuziek via internet kunnen vinden. Ook nog in de goede toonsoort. En uh, dat gaan we zo uh, vanmiddag uitvoeren. nog. Oh, ja. prachtig. En weet u uit welk jaar precies? Ik dacht uh, iets van 1925, 1926. Want toen waren het. De... Het gaat over een lamplighter. Ja. De, degene die de lampjes s avonds ja. aan doet. Ja. Dus ja, dat was nog, uh, nog geen. Uh, nee. ...elektriciteit verder of zo op straat... S avonds. Dus het is een ode aan de lemplighter. Een ode aan de lemplighter. Nou, en dat hij het licht mag brengen. Absoluut, He? ja. En ook het, uh, het mooie licht... ...dit jaar. Mooie dat, licht. We, dat we... ...misschien... Hè, ...wat meer vrede krijgen. Ja, er is al zoveel ellende... ...in de wereld en... Uh, ...dat moet opgelost worden. En uh, ja, als we een klein stukje kunnen bijdragen... ...door ook... ...hier bijvoorbeeld toch weer... Uh, ...onze aandacht te geven... Ja. En om mooi te zingen. Hè? Iedereen doet vreselijk zijn best. Dan uh, moet het uh, gaan lukken. denk Ik Ik zou bijna denken, toen ik net jullie allemaal hoorde... We moeten dit ook gewoon een keer in de open lucht doen. Dat de mensen voorbij lopen en denken, wat is hier aan de hand? Ja. Weet je, ook stoelen. Maar dan uh, ook mensen die voorbij lopen en denken... Hé, hey, ik kom er ook eens even erbij zitten. Het is zo mooi. Uh, een mooie zomerse dag bijvoorbeeld. En dan... Uh, ja. In het muziekpaviljoentje op het plein. We ja. hebben daar, vroeger hebben we daar wel concerten ja? gegeven. Ook met het mannenkoor. Dus uh... moeten we eigenlijk uh, de heer Bluis maar weer even erbij uh, roepen. Oh, maar hij hoort... Leon, misschien kan de heer Bluis nog één tel erbij komen. Als hij tijd heeft. Want we hebben een idee. <laughs> Dat zou mooi zijn, ja. toch? Misschien, uh, ja. Want vroeger hebben we, is die muziektent heel veel gebruikt. He, en dat was toch een geschenk van Van der Heijden, die, ja, uh, de vorige ja. burgemeester weer. Dus, uh, we ja. hebben een idee, we hebben een idee. een idee. Nou ja, ik zat hier zo natuurlijk alles te beluisteren. Maar ik dacht, hoe mooi is het als dit ook eens op een zomerdag buiten allemaal gebeurt? Al die koren achter elkaar, kan dat? Ja, zoiets. Uh, zo'n flashmob hebben wij een keer gedaan. En uh, dat, gewoon, dat, dat was ook leuk, of, of, of met kerst, maar het zou best wel een keer een goed idee zijn. Oh, mooi. Ja, dat, ik denk dat dat... Uh, dat is best wel vraag wel wat meer organisatie. En uh, ja, dan zou je ook misschien één stuk met z'n allen moeten instuderen. Dat zou dan mooi oh. zijn. Ja. Dat zou ook leuk zijn. En uh, weet je, dat je met z'n allen iets gaat... In, dan moet je de tijd voor nemen. Dan moet je misschien wel een, niet volg, Misschien volgend jaar met jaar erop doen. En dat stuk met z'n allen instuderen. En dan op het laatst bij elkaar. Dat zou het mooiste zijn. Zo mooi. Ja. samen zingen. Dus... Uh, Absoluut. Like. Kijk, nog een tijdje door. Idee is uh, geboren. Ja, idee is geboren. Idee is geboren, dank je. Uh, <laughs> Super. <okay. laughs> nou, hartstikke goed. En dank succes zometeen ben. nog, hè? Leuk, leuk je te wel. ontmoeten. Check ja, succes. Nou, Leon. Ik, uh, ik ben zo blij dat we nu een idee hebben... voor misschien wel een keer een openluchtkoren evenement. Want het is zo mooi om hier uh, de mensen bij elkaar te hebben. Maar als ze buiten lopen... En ze horen de mensen zo mooi zingen. Hoe mooi is het dan om ook naar de prachtige liederen te kunnen luisteren? Ja, de mensen zijn nu even wat lekker aan het drinken. En uh, ja, ze lopen natuurlijk even heen en weer. En zometeen gaat het weer beginnen en dan komt elk koor nog een keertje aan bod. Maar ook uh, hebben we natuurlijk de jongen van New Wave. Uh, die ook nog een stuk gaat spelen. Uh, Camille en... Zijn, zijn vriend, die hier, zijn prachtige spelende vriend, die hier net aan de piano heeft gespeeld. Dat is Bo. En uh, ja, allebei nog zo jong. En uh, de andere koren, die zijn dan straks ook nog aan de beurt. Ik heb zelf ook nog wel even trek aan wat te drinken. Dus uh, ik ga zo eventjes richting Beb. Want Beb uh, vertelde toen straks dat zij uh, ja, de drankjes verzorgd zijn van de evenementen. Ik zie allemaal bekende gezichten en dat vind ik wel erg leuk van deze dag. En voordat denk ik iedereen zit, duurt dat wel even denk ik. Ik zie allemaal trotse mensen, allemaal familieleden die uh, natuurlijk uh, voor hun uh, familie zijn gekomen. En uh, schouderklopjes zie ik. Uh, ik zie mensen lachen en uh, ze zijn ontzettend blij dat ze eventjes het uh, mooie gezang hebben kunnen horen van hun familieleden. En de zon schijnt. En de zon schijnt zo prachtig door dit glas in lood heen. Uh, dat is natuurlijk zo'n prachtig ontwerp hier in deze kerk. Uh, daarboven en hier aan de zijkanten. Met die prachtige blauwe kleuren. Dat maakt het toch wel weer heel speciaal. Ik ga eens kijken of ik nog even iemand kan spreken. Ik wil eigenlijk wel even Connie spreken. Maar ik weet niet of ze tijd heeft. Ik ga eventjes vragen. Thomas, kun jij vragen of Conny even tijd heeft? Conny? Zij staat daar. Ja. Oh ja, ze komt eraan. We kennen Connie natuurlijk ook van het Sinterklaas toneel. Maar uh, zij zit ook in het Sintergata koor. Oh, ja, ik vind het dat jullie zo mooi gezongen hebben toen straks. Prachtig. En je zei net van ja, we moesten. Uh, nog even repeteren gisteren? Vanochtend. We hebben vanochtend en van... nog een uurtje gerepeteerd. En vanochtend nog. En uh, dat was natuurlijk omdat jullie, jullie uh, pianist niet zo vaak zien. Of uh, je organist. Niet zo vaak. Organist, pianist. We doen het eigenlijk altijd op donderdag met Redwig, onze dirigent. Ja. En die speelt pianen en de studeert het mee in. En als er dan een concert aankomt met kerst of zoiets als dit, dan komt Paul extra op zaterdag. En dan oefenen we. Ja. ja. Al dat extra, dat doet iedereen met liefde. Het is ook leuk om te doen. Ja. En ben je tevreden over het eerste optreden? Ja, het ging echt heel goed. We waren er heel blij ermee. Ik vond het ook prachtig. Ik vond ook dat Mozart-gedeelte echt fantastisch mooi. Uh, straks nog een keertje, Nog twee keer. Er zijn twee kerstliederen die we gaan zingen. Ja. Die we ook met kerst hebben gezongen. Ook een hele mooie. Heel ander soort. Ander Ik ben benieuwd. Maar wel heel mooi. Dus jullie hebben dat al een tijdje geleden ingeoefend. Dus dat moest even gerepeteerd en daarna wisten jullie het allemaal weer. En hebben we afgelopen kerst ook gezongen. Ja. Komt helemaal komt goed. Nou, geniet van uh, nog een drankje. En uh, geniet van, de, van deze dag nog verder. Ik ga eens kijken of ik nog iemand anders kan spreken. Dankjewel, Connie. Dankjewel. Ik ga zelf ook even, denk ik, even wat te drinken halen. Ik kan even kijken of uh, Hans wel even nog tevreden is. Maar ik denk het wel. Ja, oh kijk, zo makkelijk. Ik kan zwaaien en ik zeg gewoon even één seconde en dan, uh, ja. Hai, ik ben zo benieuwd. Hoe gaat het? Ben je tevreden? Eh, dik tevreden, eh, volle bak, eh, dik tevreden. Geweldige muzikant, geweldig pianospel, prachtige koren. Ja, het is helemaal, helemaal oké. Okay. Ik ben helemaal ik, uh, dik tevreden. Uh, want dit was nog maar het eerste deel en nu krijgen we minstens nog zo'n... Vol tweede deel. It's coming more, ja. Veel mooier nog, dat eerste. Veel mooier. Nou, dat kan toch niet. Ik vind het nu al zo mooi. Oké, okay, nou, geniet ervan. Nou, ik geniet ervan. Jij ook. Ja, leuk. Ik ga even wat te drinken oppakken. Ja. Hè? Dan is het goed. Ja. Je deed net even een ander sjaaltje om. Dat deed ik even, want ik doe mee met twee koren. Dus dan moet ik natuurlijk elke keer even wisselen. En maar ik vind het zo leuk allemaal. En ik vind het ook, ik zit nu op het kerk hoor. daar is dit sjaaltje van. En uh, dan vind ik het ook leuk dat het in onze kerk allemaal gebeurt. En, nou, echt. Het is prachtig. En dat het zo druk is. Nou, had je dat verwacht? Nou, jawel. En weet je, voor het eerst is mijn man mijn kleinkinderen. En mijn kinderen zijn er allemaal. Oh, dat maakt het zo vol. <laughs> nee, maar dat vind ik zo leuk. Ja. Ik kom wel bijna huilen net. Oh. Zo leuk. Maar ik zing graag. Ik zing al vanaf mijn vierde jaar. Vierde? En ik ben nu 81 pas geworden. Nou, gefeliciteerd. Ja. 81, dat ah, zou je toch niet zeggen? Nee, dat zegt iedereen. Je bent zo fit. Ja, ik doe nog van alles ook. Zingen is het medicijn. Ja, ik vind het heerlijk zingen. <laughs> ja, en, en, en ik zat ook nog in Highland op een koor. En daar heb ik nu gezegd, dat doe ik maar niet meer, want twee koor is genoeg nu op mijn leeftijd. Ja, toch? Maar je moet uh, veel staan dan, hè, met zingen? Ja, nou, dat kan ik nog goed, gelukkig. Ik vind alleen een trappetje op. Weet je wel, dat is nog, uh, hou ik me wel even vast. Maar voor de rest gaat het prima. En ik kan heel goed zingen, tenminste, zeggen ze. Dus u moet zich niet vergissen in het wisselen van het sjaaltje, Nee, dat doe ik altijd op tijd. Want ik heb nu... Deze om, maar deze moet ik direct weer gauw afdoen, want dan moet ik die roze weer om. Ja. Oh, en dan, dus je bent de hele week aan het repeteren. Dan weer daar en dan weer daar. Ja, maar dat vind ik altijd heerlijk. Dat doe ik mijn hele leven al. Dus en, uh, ja, dat blijf ik gewoon doen. Net zolang dat het niet meer kan. Nou. Ik, uh, ik ben wel echt verbluft door, door de prachtige gezang van iedereen. Ja, het is heel mooi, hè, allemaal. Ja, ik, de akoestiek is ook heel mooi. Ja, ik zing hier uh, om de veertien dagen altijd in het kerkhoor. Dus, en dan zitten we hier altijd hier. En we oefenen dan in de achter daar. Dus... Lekker warm. Ja, daar is het warmer. Ja. Hier niet hoor. Het is ja, altijd heel is goed, goed voor de stembanden, hè? Nee, ja. zeker niet. Maar, uh, ja, zingen vind ik heerlijk. Dat is mijn ding. Dus. Ja. Ja. Nou, ik uh, kijk uit naar wat jullie dadelijk allemaal nog gaan doen. Ja. Ga ik op je letten? Ja, we zingen nog hele mooie dingen. Goed. Dus, oké. Okay. Nou, ik... Heel leuk je te spreken. Ja. En, uh, ja. nou. Tuurlijk, ja. mag. Ja, hij zei, hij zei wie wil dat doen. Ik zei, nou dat doe ik wel even hoor. Nou, en ook leuk voor je familie, toch? Okay. Oh kijk, ze gaan alweer beginnen. Okay. Nou, dankjewel.